4 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Facebook moet er alles aan doen om te achterhalen wie een seksfilmpje van een vrouw van 21 uit Werkendam online heeft gezet. De rechtbank in Amsterdam heeft dat bepaald in een kort geding dat de vrouw had aangespannen. Het filmpje van de vrouw en haar ex-vriend verscheen in januari op het sociale netwerk. Volgens haar advocaat veranderde dat haar leven in een hel. Het filmpje werd veelvuldig verspreid. Nabestaanden van drie moslimmannen die in 1995 van het terrein van Dutchbet in Srebrenica werden gestuurd, krijgen een schadevergoeding. De Nederlandse staat heeft met hen afgesproken dat ze elk enkele tienduizenden euro's krijgen. Bovendien geeft Nederland toe dat het wegsturen van de mannen... destijds niet had mogen gebeuren. Het ministerie van Defensie zei steeds dat de Dutchbetters juist hadden gehandeld... door de drie weg te sturen. Maar de Hoge Raad oordeelde bijna twee jaar geleden... dat Nederland wel degelijk aansprakelijk was voor hun dood... De nabestaanden hebben daarom ook recht op een schadevergoeding. Vorig jaar bood minister Hennis al excuses aan. De vergadering van de Sociaal Economische Raad gaat morgen niet door. Dat is een gevolg van de uitspraken van voorzitter De Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Volkskrant van gisteren. Daarin noemt hij een groot deel van de mensen die geen baan hebben labbekakken. Vakbond FNV zei gisteren al niet naar de vergadering te zullen komen, en nu is dus besloten dat die helemaal niet doorgaat. De werkgevers kunnen zich voorstellen dat er even een time-out nodig is. Boxster Nuska Fontijn heeft goud gewonnen bij de Europese Spelen in Baku. In de finale in de klasse tot 75 kilogram won ze op punten van de Zweedse Anna Laurel Nash. Nederland won op de Europese Spelen in Azerbeidzjan eerder al goud op onder meer turnen en zwemmen. Het weer vrij zonnig met soms ook wat wolken in Groningen of Drenthe. kan lokaal een bui vallen. In de loop van de avond daalt de temperatuur onder de 20 graden. En morgen wordt het overal 23 tot 28 graden. In het noorden s ochtends mogelijk wat regen. s avonds overal kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij een brugge 3 kilometer. Op de A10 Noord richting de A10 West staat tussen oost Werf en Westpoort nog 2 kilometer file door een ongeluk. Weg is weer vrij. A13 richting Rotterdam tussen Ipenburg en Berkel en Roderij 6. A15 van Gorkum naar Rotterdam bij hardingsveld giessendam 2 kilometer door een autobrand. De rechterreishoek is dicht. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer langzaam rijden. Tot zover de verkeer.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 Goedemiddag, luisteraars. Het is vandaag donderdag 25 juni, 4 uur, dus weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Om kwart over 4 het Gedicht van de Week. Om half 5 de column van Mandy Schorl. Kwart voor 4 en kwart voor 5 de wereld. En om half 6 het Weer voor het komend Weekend. En zoals gewoonlijk start ik weer met de Beatles. Till There Was You. Een lied geschreven door Meredith Wilson voor zijn musical The Music Man uit 1957. En door de Beatles in 1959 op het verniel gezet. Gevolgd door Guus Meuwes Met tranen gelachen. Ik heb zaterdag erg genoten van zijn optreden in het Philips Stadion. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel plezier.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 is dinsdag jongleden thuis in Amsterdam overleden. Hij was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. De zanger, muzikant, componist en schrijver is 62 jaar geworden. Telau werd bekend als zanger en gitarist van de zien met liedjes als Blauw, Open en Iedereen is van de Wereld. Met de band vierde hij grote successen... in het Nederlands en het Belgische club en festivalcircuit. Daarnaast bracht hij ook solomateriaal uit en toerde langs theaters... Samen met Lange Frans scoorde hij de nummer 1 hit Zing voor mij. En het afgelopen jaar bracht hij het soloalbum Platina Blues uit. Dat ook in de Engelstalige versie verscheen. Naast zanger was de Amsterdammer ook schrijver. Van zijn hand verschenen meerdere boeken. Waaronder de roman Hemelrijk uit 2006 en Juliet in 2014. Deze zomer zal er nog een verhalenbundel verschijnen. De grote vakantie waaraan hij tot het laatste moment met veel plezier heeft gewerkt. Vorig jaar werd bekend dat Telau ongeneeslijk ziek was. Na de bekendmaking nam hij afscheid van zijn publiek met een optreden op Pinkpop... en uitverkochte concerten in de Heineken Music Hall, Lotte Arena in Antwerpen... en de Ancienne Belgique in Brussel. Het project Platina Blues kwam ook uit op film... Die werd vertoond op het Nederlands Filmfestival en op het Grand Filmfest. In maart van dit jaar ontving Telau een Edison voor de gehele oeuvre. Het was een veelbewogen, intens laatste jaar, waarvan hij heeft genoten met zijn familie, vrienden en vakgenoten. Op zondag 28 juni is er tussen 1 uur en half vier in Paradiso, in Amsterdam, voor het publiek gelegenheid om afscheid te nemen van thee. Bundel ego Blosjes van Mandy Schorel het gedicht van vandaag Dichten Soms Soms dan is het zo heerlijk Om alleen met woorden te zijn Vrede in je hoofd Alsof de kikkers slapen en rollen inspirerende zinnen uit Geen onderbrekingen Geen commentaar Er is geen goed of fout De letters willen dansen Mooier worden dan ze al zijn ze vragen om te mogen stralen, net als kleine beertjes Robijn. Ik heb met Bart een hele discussie gehad over de volgende plaat. Hij draait in zijn tweede uur het origineel van Harold Melvin en de bloednoot, die naam alleen al, uit 1972. Hij vindt dit de beste uitvoering. Nou, ik lekker niet. De uitvoering van Simply Red uit 1989, helaas verward, veel mooier. En anderen ook, want ik heb toch iets meer vertand, maar muziek dan. To break up our happy home. Oh, I don't get so excited When I come home a little late at night Cause we only act like children you as long as we've been together it should be so easy to do Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein... op vrijdag 26 juni om 9 uur s avonds. Smartlappen en levensliedelen meezingen met live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. Gezelligheid is gegarandeerd. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6. Telefoonnummer 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl NL. En we gaan door tot in de kleine uurtjes, namelijk tot twee uur s'nachts.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 Ja, De column column van, van, de van de week: week. Van, van, van, van. Ultimate Experience. Pop-up weekend, voltooid wereldkampioenschap Haringhappen. En Max Verstappen in het Italia A. Zandvoort race evenement aankomend weekend. Zandvoort staat er weer goed mee op de kaart. Maar er is nog meer: Race Planet. Het beste adres voor het allersnelste entertainment. Wordt op hun site gezegd. Het gaat ervan komen. Ik ben in mijn sas. Deze donderdag staat een hoop groom en kleur met een flinke blok aan snuivende motoren mee op te wachten op het circuit van Zandvoort. We zullen er met een groep van 15 man om beurten plaats mogen nemen in, zonder selectieve keuze, een Lamborghini, een Austin Martin en een Porsche. Gewaagd mag ik daarna in een formulewagen rijden, sideways mee driften en een drag race voltooien. Alsof het allemaal nog niet gek genoeg is... zal ik afsluiten met een slalom, slippen, een kartronde en vier bij vier rijden. De dag zal enerverend zijn. Met spinnende banden aan de start. Ergens is het begrijpelijk dat ik in ons dorp als scharkop geboren ben. Een dorp dat in één teug genoemd mag worden met het strand, de boulevard... exclusieve etablissementen, maar zeker ook met het circuit. De kracht, de passie, de snelheid identificeert dit met onszelf... Als ik in de duinen loop en die enkele keer de motoren hoor ronken... ...voelt dat niet vreemd. Zoals een verkoopster mij in de Just Brand Store twee weken geleden liet weten. Maar gek genoeg, juist vertrouwd geborgen. De milieutechnische aspecten even achterwege latend. Misschien omdat het mijn thuisbasis is. Misschien omdat ik ben opgegroeid met avontuurlijke verhalen over toen. Het is en blijft een stukje bestaan van Zandvoort. Angst heb ik niet. Maar een beetje gezonde spanning toch wel. Het wordt kikken en pronken en wie weet wat nog meer. Om half zeven s'avonds zal ik er enigszins verkreukeld aan toe zijn. Maar ongetwijfeld wel met een onvergetelijk avonturistisch vermogen op mijn netvlies. En een wolkje rook uit mijn kont. Mandy Schorel. Sing in the blues Cause I never thought That I'd ever lose Your love, dear Why'd you do me this way? Well, I never felt more like Crying all night Cause everything's wrong And nothing ain't right Without you, you got me singing the blues Oh, the moon and stars No longer shine Gone, I thought was mine There's nothing left for me to do But cry high, high, high over you Cry over you Well, it never felt more like running away But why should I go? Cause I couldn't stay without you You got me singing the blues I go? I stay you. You got me the in het kader van Zandvoort Actief organiseert Sportservice Heemstede Zandvoort, Diëtistenpraktijk Pure and Simple, En fysiofit Zandvoort en huishoudpraktijk in de Weg al eerder de 10.000 Stappen van Zandvoort.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 Meer informatie, Anytime de Oude Halt, Laan 2B. En het is om um 12 uur afgelopen. <mat> <week>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 Open Beach Tennis Tour. Beach tennis is een zeer laagdrempelig en een leuke sport... waarbij men ook zonder veel balervaring snel leuke rallies krijgt. Het wordt in teams van twee personen gespeeld op een beachpolybalsveld... met een net op 1,70 meter hoog. Wij organiseren dit jaar de Caney Open Beach Tour... 27 juni bij Tijn, Akersloot... 1 augustus bij Republiek Bloemendaal aan Zee... 19 september bij de Safari Club. De tour bestaat uit drie open toernooien... waar er gespeeld kan worden in de Herendubbel... Damesdubbel en de Mixdubbel. In de niveaus van Fun, Advented en Pro. Iedereen kan het. Voeten in het zand en een lekker muziekje op de achtergrond. De kosten? 15 euro per persoon... inclusief leen Beach Tennis Racket... Schrijf in via www.beachtennis.nu. Meer informatie. Zoals ik al zei, de website is www.beachtennis.nu.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 A condemned man named Tom Dooley When the sun rises tomorrow Tom Dooley must hang Hang down your head, Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your head, Tom Dooley Poor boy, you're bound to die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 This time tomorrow reckon where I'll be hadn't have been for Grayson I'd have been in Tennessee Oh well now boy hang, hang down, down your head, your head and and Hang down your head and cry oh, oh well I hang down, down your head and, try. and try. Oh boy you're bound to die oh, well, Oh boy, hang, hang down your, your head Julie. and cry. Hang, hang down your head and try oh boy, oh well, I Hang down your, your head Julie. and cry. Oh boy, you're bound to die This time tomorrow Reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white oak tree Hang down your hip Boy, bound to die. De brandweer wil de inwoners van Bloemendaal meer betrekken bij en informeren over haar werkwijze en inzet bij branden. Ook wil de brandweer inwoners voorlichten over preventieve maatregelen die genomen kunnen worden tegen branden. Op woensdag 1 juli organiseert de gemeente een voorlichtingsavond waarop de brandweer u informeert over de aanpak van natuurbranden. Locatie Dorpshuis Bloemendaal. Van ouds het dorphuis. Adres Donkere Laan 20 in Bloemendaal. De aanvang is half acht avonds en de inloop is vanaf 7 uur. Oh.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 be huddled and cuddled as close to you as I can get. That's the lesson.